Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en kans op regen. Morgen opnieuw veel bewolking. In het noorden mogelijk een bui. Temperatuur tussen de 16 en 21 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 tussen Amsterdam richting Amersfoort. Tussen staat tussen knopen Diemen en Muiden een file van 2 kilometer. Dat was de verkeersinformatie.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 Nog 42 minuten en dan begint de Champions League finale. U hoorde de collega's van de Spaanse radio en televisie er al een klein beetje doorheen. En daar is reden voor, want er is toch wel een opmerkelijke wijziging in de opstelling van Barcelona... We gaan even kijken in Wembley bij Bas Stigler en Ronald van der Geer. Heren. Wat is, goedenavond, wat is de opmerkelijke wijziging? Ja, goedenavond. Uh, wat erg onhandig is, is dat wij onszelf terug horen nu, merk ik. Dat is uh, vrij vervelend. Laat ik toch een poging doen te vertellen wat er aan de hand is. Uh, wat is er aan de hand? Nu horen we onszelf niet meer, dank u wel. Uh, wat is er aan de hand? Uh, Pujol speelt niet bij Barcelona. Die is toch geblesseerd, dat is hij natuurlijk een tijdje geweest. En nou dacht iedereen die is weer fit. Gisteren op de persconferentie heeft hij een half uur lang zijn best gedaan om iedereen te overtuigen van het feit dat hij fit was. En dat hij dat ook echt zou zijn vandaag. Daar zijn niet twee, niet vier, maar 37 vragen over gesteld. En 37 keer schoof hij op zijn stoel, kwam er een glimlach en zei hij nee hoor, tuurlijk ik voel me goed, kan gewoon spelen, maar dat kan dus niet. En hij zit op de bank, Carlos Pujol. En dat betekent dat hij zou linksback gaan spelen, omdat het centrum zou bestaan uit uh, Piqué en Mascherano. Dat betekent dat Abidal in de basis verschijnt van Barcelona als linkervleugelverdediger. Dat is dus een uh, nou, moeilijke verrassing. Vooral omdat uh, Abidal in maart nog geopereerd is aan een, uh, aan een levertumor. En er dus verwacht werd, nou ja, misschien als dank een minuutje of tien. Maar dus uh, zeker geen basisplaats. En dat terwijl Maxwell, de oud Ajax ziet, uh, en Adriano bij de fit zijn. Goed, de keuze dus gevallen op Abidal. Bij Manchester United gaat natuurlijk de aandacht uit naar Edwin van der Sar, De man die vandaag zijn honderdste Champions League wedstrijd speelt. Maar vooral zijn allerlaatste in zijn carrière. En hij wil aan het einde van de rit vanavond natuurlijk die beker omhoog houden. Hij staat in het helftal van Manchester United. Dat eigenlijk geen verrassingen kent. Fabio is de rechtsback. Even de linksback. Ferdinand en fidic spelen centraal. Een viermans middenveld met Valencia. Met Carrick, Giggs. Hij toch ook in de basis. Ondanks alle privéperikelen van de afgelopen week. En natuurlijk in grote wedstrijden kiest Ferguson voor... Park Yisung, de oud PSVR. Twee spitsen, Hernandez en natuurlijk Wayne Rooney. Nog heel even, kijk om je heen en zeg wat je ziet. Ja, voor ja. Al, vooral heel veel mensen die, die uh, ja, de avond van hun leven gaan beleven. Zo komt het tenminste op mij de afgelopen 24 à 48 uur over. Als je mensen spreekt, wij zijn net met de taxi een aantal minuten van het stadion afgezet aan een kilometer of anderhalf. En zijn door de mensenmassa heen gelopen. En we hebben, Bas toch, alleen maar glimlachend gekeken naar de vrolijkheid, naar het fanatisme. En vooral, ja, mensen hebben er ontzettend veel voor over om hier te zijn vanavond. Ja, want we hebben ook gekeken naar een heleboel uh, lege portemonnees. Want zo moet je het <lacht> ook wel zeggen. Nou ja, wij spraken vanmiddag een meneer. En die meneer die, had, uh, die woont in Canada. En die heeft uh, een zoon die tandarts is. Nou, dan heb je in ieder geval wat geld overteren. En die is hier naartoe gekomen met zijn zoon. Dus dat kost al geld vanuit Canada. Die had eigenlijk geen kaartje, dat heeft hij hier op de Zwarte Markt dan maar gekocht voor 1500 pond per stuk. En uh, op de vraag, weet je eigenlijk wel zeker dat dat kaartje een rechtsgeldig kaartje is, zei hij, nou nee. En uh, waar zit je dan als het kaartje goed zou zijn? En, en... Ik heb geen idee, zegt hij. <laughs> ze, zeiden, ze zeiden dat het goede plaatsen waren en vervolgens keek hij naar boven en zei... Laat hij ons dan maar helpen dat het vanavond een goed kaartje is. Ja, maar hij kwam oorspronkelijk uit Manchester en dat zal ongetwijfeld voor fans van Barcelona ook gelden. Het is een, een, een mooi affiche, prachtige finale, sfeer in het stadion is dus werkelijk formidabel. Prachtig stadion natuurlijk ook. Is het droog? Ja, zonnetjes weer gaan scheiden. Dat is een uur geleden was dat wel anders, toen regelen het hier behoorlijk, maar nu is het prima weer. Dat dat we, als we nog even iets mag zeggen wat Ronald Koeman ons uh, gisteravond nog vertelde... Is dat, uh, ja, dit is heilige grond voor de Engels, het Wembley Stadium. Dus alle fans van Manchester hebben sowieso iets met dit gras. Van, van, van Nijmol, omdat ze Engels zijn en omdat Manchester United hier in 68 voor het eerst een Europese beker won. Maar de fans van Barcelona hebben dit stadion ook geadopteerd en vinden het eigenlijk ook heilige grond, omdat uh, in 92 maar, uh, daar hebben we het uitgebreid over gehad, Ronald Koeman die bal binnenschoot tegen Sampdoria en eigenlijk luidde die overwinning een periode in van euforie bij Barcelona. Vanaf dat moment sloot men aan bij Real Madrid, sloot men aan bij de Europese top en telde de club echt mee. En omdat men vindt dat een Tijdperk hier op dit gras in Londen begonnen is. Daarom ook is het voor ja het is bijna een bedevaart voor heel veel Spaanse toeschouwers die hier dus vandaag massaal op de wedstrijd zijn afgekomen. Raar eigenlijk, hè? want het was op een andere plek, op een ander stadion, op een ander gras. Ja, het is wel op de plek, hè. Het is, uh, het is wel deze plek. Ik denk niet dat er nog een gasprietje over is uit die, uh, uit die tijd. Maar in 2003 is dit stadion wat gekenmerkt werd... door die, uh, door die prachtige torens natuurlijk uh, tegen de vlakte gegaan. En in 2007 op dezelfde plek geopend. Alleen, ja, als je de plaatjes naast elkaar legt... er is natuurlijk helemaal niets meer, uh, niets meer van over. Maar de plek, de, de, de vierkante meters, zijn hetzelfde. Ja, goed. Dus die droom die spatten we niet uiteen. Dat houden we lekker zo. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten met uh, Tony Bruinslot die er in 92 uh, bij was, vanzelfsprekend. Eerst even kijken hoe het met Arantzka Rus gaat. Want die moet ja. zich zien te herstellen in die tweede set. Ja, hier schijnt uh, de zon ook, Robert. Alleen niet voor uh, Arantzka Rus. Die uh, moet zich inderdaad, wat je zegt, uh, zien te herstellen in die tweede set. Maar uh, ja, ze doet dat niet. Uh, 2-1 kwam ze achter. Tot dan toe ging het nog op service. Arantzka Rus uh, moest veren, kwam uh, 15-30 achter. Sloeg toen een, een dubbele fout. Haar derde dubbele fout in de partij het werd uh, 15-40 Points voor Kirilenko. Ja, en die, die hoef je in deze partij niet aan de rus te geven, want die gaat daar meteen mee aan de haal. Kirilenko die brak dus en staat nu op een 3-1 voorsprong in, in de tweede set. En heeft dus die eerste set met, met 6-1 gewonnen. Ja, het wordt een ontzettend een moeilijk verhaal voor Aranska Rus. Inmiddels op 30 onnodige fouten, meer dan 30 onnodige fouten. Ja, dat zijn er gewoon veel te veel. En, en, en ze heeft nog altijd moeite met met de met service en wint en, en gewoon nog steeds te weinig punten op de tweede service. Wat dat betreft is het een beetje een eentonig verhaal. Het leek aan het begin van de set of ze, of ze een beetje in de rally kwam. Of ze een beetje mee kon met, met Kirilenko. Maar de Russin staat dus op een 3-1 voorsprong. En heeft nu uh, na een uur spelen uh, zelfs de kans om op uh, 4-1 te komen. Ja, en dan wordt het toch wel... Ja, je mag het in het geval van Rus niet zeggen. We dachten bij Kleisters ook dat ze uh, verloren had. Maar ja, dan wordt het toch wel een onmogelijk verhaal voor Aranske Rus. 6-1 achter en uh, 3-1 achter in de tweede set. Uh, Aranske Rus die uh, heeft het nog niet. En moet het heel snel gaan vinden nu. Want anders is het uh, gebeurd. Goed. Tony Bruinslots. Van harte welkom opnieuw in de studio van uh, NOS uh, Langs de Lijn. Uh, je hebt me gezegd dat ik Tony mag zeggen en uh, moet zeggen bijna, uh, dus uh, bij deze. Toen je hier de vorige keer was, toen zei je... bij de Champions League finale kan ik niet komen, want dan zit ik in het stadion. Want de hele ploeg van 92 is uitgenodigd. Ja, wat, wat doe je hier? Dat klopt dus, maar ik heb dat gemist. Ik ben een weekje ertussen uit geweest naar uh, Malaga, Marbella. Het voordeel was dat ik wel de wedstrijd Malaga Barcelona heb gezien. Mijn nadeel. En daardoor was ik uh, de inschrijftermijn om uh, je kaartje op te geven, uh, was voorbij toen ik terugkwam. Dus dat uh, was over. Maar zelfs voor jou willen ze dan geen uitzondering maken. Nou, nou, dat hoeft niet hoor. Ik had uh, andere leuk werk te doen een, uh, voorbereidings -werk. en voorbereidingsanalysewerk. Uh, en daar vond ik wel leuk om het heel intensief te volgen wat meer dan, uh, ja, dan handjes geven. Ja, zeg je nu gewoon dat je liever hier zit dan daar in het stadion... met je compagnen van toen? Nou, ik vond het eigenlijk wel, ja. Ik vond het uh, heel eneverend uh, de vorige halve finale... met Barcelona Real Madrid om uh, naast jouw zijde te zitten. Ja, <laughs> en nu weer helemaal... De mensen kunnen het niet zien, maar je zit er fantastisch mooi bij... in een Wembley <laughs> 1992-shirt, oranje. Dus, uh, dat had je ja, nou weer net even niet moeten zeggen. Fantastisch. <tomt> Probeer me neutraal op te stellen nu. Dat is nu vo volledig uh, <tomt> teniet gedaan. Maar er zijn nu mensen die thuis zitten, die dit horen... die denken dat je gek bent geworden als je gewoon bij de Champions League... finale kan zitten en dat je dan hier zit. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is een... Uh, je hebt genoeg voetbalwedstrijden gezien in je leven. Hoor. Nou, op zich wel. Aan de andere kant <tomt> is het fantastisch om die wedstrijden te volgen. Maar ook heel intensief... Uh, ja, via de radio, de beelden en de televisie. Ja, en ja. de voorbereiding. Dus wat dat betreft ben ik vrij goed op de hoogte. Um, even terug naar 92. Wat voor herinneringen heb jij nog aan, uh, aan die winst? Nou, het was dus oh. namelijk zo dat ik uh, het hotel heb mogen uitkiezen... He, en het was in de buurt van Wembley. Dus dat was een, een succes, een succesvol hotel. Het bleek ook later dat de meerdere winnaars die Wembley hadden gespeeld in dat hotel hadden vertoefd. In welk hotel zit Barcelona nu? En uh, ze, zitten, ze hebben nu het hotel veranderd. Ze hebben nog wel even op Alblas gezeten in de richting van het Arsenal complex. He, om daar te mogen trainen. Daar hebben ze prima gebruik van gemaakt door die aswolk. Ja, maar ze, ze moesten eerder weg vanwege die dreiging van die aswolk. Ja. En uh, er was veel paniek in uh, Catalonië en heel Spanje ook. En uh, dat heb ik dus gevolgd van dichtbij. En uh, zeer zeker was het ook een uh, probleem, groot probleem voor de supporters. Ze waren bang, dus uh, Guardiola, dat ze met een half leeg stadion zouden zitten... dat de supporters niet van Spanje richting uh, Groot-Brittannië konden vliegen. Ja, maar maar gelukkig is dat het... allemaal opgelost. En uh, ja, zoals je ziet, uh, het stadion zit fantastisch prachtig vol. Maar even terug naar 92. Uh, die herinnering van toen. Je, be je bent uh, degene geweest die dan dat uh, hotel heeft uh, uitgezocht. Maar je had natuurlijk wel meer te doen. Wat, wat, wat, wat is het eerste dat je te winnen schiet als je het over die finale hebt? Nou, het was eigenlijk zo dat uh, we hadden dus drie jaar daarvoor hadden we Sampdoria al ontmoet in de Europa Cup finale voor bekerwinnaars in Bern met dezelfde trainer Boskov En daar hadden we een een tactiek toegepast en uh, we hebben eigenlijk die tactiek uh, doorgezet in de finale. En we hadden niet zo'n wel een heel goed elftal dat kon voetballen, maar uh, aan de andere kant was Sampdoria heel gevaarlijk op de counter. En met Cerezo en Mancini vooral, ja. uh, die dus vooral uh, de spits Viali in stelling zouden brengen met een loper Lombardo aan de rechterkant. En uh, toen kregen we nog even een tegenslag. Amor was uh, geschorst voor de finale door de rode kaart tegen Benfica. En uh, onze vriend Richard Witsche, uh, die de vierde buitenlander was bij Barcelona... Uh, die alle, alle wedstrijden had gespeeld in de Champions League... want daar mochten we wel met vier buitenlanders spelen... Uh, die raakte zondags uh, voor de finale tegen Mallorca geblesseerd terwijl een juist ritme zou moeten opdoen. Mm. Dus dat was wel uh, wat hoofdbrekens uh, om het elftal op het middenveld neer te gaan zetten. Ja. Dan, uh, dan uh, uh, begint die wedstrijd en dan is er uh, de vrije trap van Koeman. Zometeen uh, gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar nou weet je wat, laten we dat gelijk maar even doen. Want we hebben Ronald Koeman daarover gesproken. Over die beroemde vrije trap op Wembley, de Europa Cup 1, 1992... Uh, het stadion wat dus werd afgebouwd, uh, afgebroken en opnieuw werd opgebouwd. Bas Stichler sprak over dat moment, het 92, met de held van toen, Ronald Koeman. Het is anders, Wembley. Maar is het voor jou toch nog hetzelfde? Ja, voor mij is het nog wel hetzelfde. Op het moment dat je daar binnenloopt... dan uh, ja, doet het zich gelijk terugdenken aan, aan 92. En natuurlijk uh, zie je wel dat het ietsje moderner is. Het is wat groter. Misschien mis je ook wel een beetje die, uh, die torentjes uh, in dat stadion. Maar de, de sfeer, de, de, de historie wat het, wat het uitstraalt... is nog steeds aanwezig. Wat gebeurt er met jou als je daar binnenkomt? Vliegt iedereen je aan? Zeker als Barcelona daar namelijk speelt en er veel Spaanse journalisten zijn? Jawel, want uh, het was voor Barcelona de eerste Europa Cup. En, uh, en de eerste is altijd toch, toch nog wel iets specialer... dan uh, eventueel een aantal anderen die daarna gaan komen. Ook voor Barcelona was het toch, toch wel de ommekeer. Want uh, vanaf dat moment ging Barcelona echt meedoen... ook ten opzichte van Real Madrid... In Spanje. Jullie waren het dreamteam in 1992. Betekent dat automatisch dat de teams die daarna kwamen niet beter meer kunnen zijn dan dat jullie toen waren? Of zeg je nou ja, misschien is dit team eigenlijk wel beter? Ja, ik vind uh, dit team beter. Ik vind dit team uh, completer en regelmatiger. Uh, in onze periode hadden we ook wedstrijden waarin het uh, totaal niet liep. Nou ja, verloren we ook met 4-0. En, en, en dat, dat is onmogelijk met dit elftal. Dit elftal is, is, is bijna altijd goed... En, uh, het, was wel, het was wel een beetje de omgekeerde, Want Cruijff koos natuurlijk wel in, in die periode rondom uh, 92 voor een manier van spelen. en, en, en ja, Met Laudrup een beetje de valse spits wat nu uh, Messi is. Dus er lopen wel heel wat parallellen uh, in de manier van spelen, in, in, in type voetballers. Maar ik vind dit elftal uh, zoveel meer compleet en nog zoveel meer beter... Dat, ja, dat, en het blijkt ook wel uh, uit het niveau wat dit, dit elfde haalt. Want dat is wekelijks uh, gigantisch. Als jij nou Ferguson bent, wat doe je dan om Barcelona te stoppen? Wat moet je doen? Of wat kun je doen? Nou, ik denk dat iedereen te stoppen is. En uh, zelfs een Messi uh, is ook wel, denk ik, te bespelen. Je hebt niet alles in eigen hand, want krijgt hij wel een momentje wat meer ruimte... dan, dan kan hij ook zo vijf mensen laten staan. Maar het verbaast mij altijd nog wel dat, dat, dat clubs uh, tegen Barcelona niet met drie middenvelden spelen. Want je moet gewoon koppeltjes maken. En als je, als je dat doet, en daarom ben ik ook wel benieuwd aan de wedstrijd van vanavond... hoe United dat gaat invullen. Ik sprak dan ook Meulensteen uh, nog even voor de wedstrijd. Trainer bij United? Voor de, ja, voor de training. Ja, en die gaf mij wel het gevoel dat ze, dat ze gaan proberen Barcelona vast te zetten. Ik denk dat je dat ook moet doen. Want geef je hun de bal, uh, zak je in, ja, dan komen ze wel in hun spel. En ik wil wel eens zien, als je ze gelijk gaat vastzetten... dat ze niet kunnen op de, opbouwen, dat ze de lange bal moeten spelen. Ja, dan komen ze toch wat meer in, in duels. En, en daarin is United sterker als, als Barcelona. Ja, dus ik denk best dat er... Dat, dat er Iets is en, en er moet alles kloppen. En er moet iedereen ook bij United in, in de grootste vorm zijn. Met name de betere spelers. Dan, dan is zeker op basis van één wedstrijd is alles mogelijk. Wat gun jij van de Saar? Dat is een beetje een gewetensvraag. Nou ja, ik, als ik het iemand gun om, uh, om vanavond die prijs te pakken... Dan, dan gun ik dat Edwin. De andere van United wat minder eerlijk gezegd. Ronald Koeman, uh, groot gedeelte over uh, toen. Uh, Bar stelde de vragen. Uh, de bijdrage was geproduceerd door Ronald van der Geer, overigens. Um, uh, Tony, uh, even het moment van die, uh, van die vrije trap. Vol Ik wist niet dat je zo goed kon horen lopen. Want volgens mij was jij eerder over die reclameborden heen. Het beroemde fragment dat Kruis blijft hangen. He, wat gebeurde er precies? Ja, dat kwam eigenlijk zo. Het was een dubbel gevoel. Uh, de goal die werd gescoord. Iedereen was enthousiast. Lion was juist door Dolle heen. En uh, voor het eerst eigenlijk op Wembley zit je normaal dus gesproken in de, in de tribune. Onderaan de tribune kan je het veld zien. Maar omdat de Weva de, of, uh, de, Weva de wedstrijd uitzendde met de reclameborden van de filmkant... kon Kruif het halve veld niet zien ja. vanuit zijn trainerspositie. Ja, er stonden reclameborden eigenlijk op de plek waar ze normaal en niet staan... waardoor je het veld niet kon zien. Juist. En toen zegt hij, oké, okay, ik ga daar niet zitten... want ik zie de wedstrijd niet. Dan ga de wedstrijd niet door. Ja, dat kan natuurlijk niet. Moet de maar doorgaan. Dan moet ik zitten achter de reclameborden. En zodoende kwam zowel Boskov als Kruif achter de reclameborden reclame met de reservespeelers. Dus we moesten dus die hoorde van dat reclamebord nemen. En gelukkig had ik iets meer ruimte. En uh, ik ging er met een uh, halve verslag overeen. Maar Johan zou hem even, uh, zoals op kruisachtige manier, eventjes... maar die was een stapje te kort. Maar goed, die zat meer te denken aan het moment van de goal. Maar ik zat eigenlijk meteen bij de reorganisatie van het team. Plus dat Kruijf meteen een actie innam om Alexanko in de ploeg te brengen... in plaats van Guardiola... Voor de laatste tien minuten. En Koeman fysiek sterker op het middenveld te laten spelen. Ja, gelijk omzetten. Meteen omzetten, omdat Alexandro de kwaliteit had om ver van de goal af te, niet met zijn snelheid, maar wel met zijn positiekist en zijn leiding geven. Ja. Dat we niet, zeg maar met onze kont, hè, netjes gezegd, in de 16 meter terecht zouden komen. Ja. Waarom de Italianen super gevaarlijk zouden worden. Ja. Nou, het is allemaal goed uitgepakt. Je zit gelijk, die wedstrijd gewoon nog een keer te analyseren. Hij zit nog helemaal in je kop. Even naar Mark Brasser. Want. Is het al zover? Nee, het is nog niet zo ver. Uh, maar over analyseren gesproken, Robert. Ik denk dat de Aranska Rus ook iets heeft om uh, te analyseren. 6-1 achter, 5-1 achter in de tweede set. En een matchpoint voor uh, Maria Kirilenko. Ze is uh, alweer twee keer gebroken, Aranska Rus. Ze speelde deze laatste game, deze service game van Kirilenko. Nou, in het begin een paar punten dat, dat je dacht van... ja, meisje, waarom heb je dat niet veel eerder gedaan? Toen speelde ze een beetje frank en vrij, zo van... nou, de druk is eraf, ik ga verliezen. Toen speelde ze maar mooie punten. Kwam ze een keer goed in met de backhand langs de lijn. Nam ze het initiatief in de rally. Maar ja, dat hebben we eigenlijk veel te Weinig van Aranska Rus gezien in, in deze partij. Die eigenlijk vanaf het begin achter de feiten heeft aangelopen. Ja, veel te veel fouten ja, maakt en veel ja, fouten ja. maakt met de ja. backhand. Het laatste ja. punt van deze wedstrijd gaat naar uh, Maria Kirilenko. De overwinning op Kim Kleisters was mooi. De aftocht tegen uh, Kirilenko voor Aranske Rus is uh, vrij pijnlijk. Vrij hard ook. 6-1 en 6-1. Ze besluiten de wedstrijd met 35 onnodige fouten. Met uh, een servicepercentage. Nou ja, dus vooral dat tweede servicepercentage. Heeft ze bijna geen punt opgemaakt. Kirilenko heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. En gaat dik verdiend door naar de vierde ronde op, op, op Roland Garros. Voor de mannen en de vrouwen, voor Nederland zit, het, zit Roland Garros erop. We hebben de zaterdag gehaald en daar moeten we blij mee zijn. Goed, uh, ja, het is niet anders. Twee sets eraf, ze zal niet blij zijn. Misschien laten we vanavond, uh, zo tussen half elf en elf, wellicht, laten we Arashka Rust nog even horen. Maar centraal staat natuurlijk die Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United. Tony Bruinslot, uh, hier. Tony, ik merk aan je dat je nu nog steeds die wedstrijd van toen zit te analyseren. Laat dat nou eens los en vertel bijvoorbeeld eens hoe jullie het hebben gevierd. Hoe we het hebben gevierd? Ja, heel intens, heel intens. Met uh, de dames er ook uitgenodigd in ons eigen hotel. Dus er kwamen wat verschuivingen van uh, kamers. Dus op een gegeven moment liep je een kamer in, ja, daar lag al een stel. <laughs> heel netjeskeurig trouwens hoor. Maar uh, ja, en heel gecontroleerd. Of toch wel? Dat wel, zeker. Maar uh, ja, het was een heel intiem feest. Heel intiem feest, heel fijn feest. En uh, ja, gewoon uit, uit ja hartstochtelijke blijdschap. Ja. Beseft je op dat moment ook dat jullie toen aan het begin stonden van een enorme periode waarin Barcelona uh, zoveel furoren maakte en misschien nu nog wel, want het is een hele lange periode natuurlijk. Ja, nou in die tijd was het helemaal zo. Ze waren natuurlijk in Berren niet geslaagd en in Sevilla hadden ze dus verloren met penalties terwijl het in Spanje plaats had gevonden. Uh, dit was gewoon een kwestie, dit moeten ze, deze moesten ze halen. Mm. Uh, terwijl het bijvoorbeeld nu is zo dat Guardiola het fantastisch doet. Al heeft gehaald, Rijkaard heeft gehaald, de Champions League. Uh, plus dus dat ook dus in die tijd je kampioen moest zijn en worden van je land. Wat heel moeilijk is in Spanje. Hè, met de concurrentie zeer zeker van Real Madrid of Valencia. En dat je dan dus daarna niet dan mocht participeren in de Champions League. Alleen maar de echte kampioen. Mm. En dat vind ik ook zo fijn. Dat nu ook de echte kampioen tegen een echte kampioen van de twee sterkste competities aan gaan spelen, en niet de nummer drie of vier van een land die toevallig met een goede loting en wat geluk in een finale terecht is gekomen. Ja, dus de winnaar van vanavond is echt gewoon op dit moment de beste van Europa. Dat bedoel je eigenlijk. De zeggen. beste van Europa. Ja. Um, uh, Edwin van der Sar, die gaan we zo meteen ook horen. In hoeverre, je hebt natuurlijk een barcelona hart. In hoeverre zit jij hier dubbel en denk je toch van ja, we gunnen het Van de Sar natuurlijk met z'n allen ook wel heel erg hè? Nou ik zeer zeker, want uh, ik heb een erg goed contact met uh, uh, Van der Sar. Ik ben een keer met Ronald Koeman en de twee dames, mijn vrouw, in Manchester geweest. Bij een wedstrijd Manchester Arsenal. En er waren geen kaarten. En toen heeft dus uh, Van der Sar gezorgd dat ik de kaarten van de assistentcoach, uh, van de Portugese assistentcoach, kon krijgen. En de dames mee mochten naar de wedstrijd en we met z'n vieren de wedstrijd konden bezoeken. Aan de andere kant heb ik Van der zaal meegemaakt in de EK 2000... als assistent van Frankrijk met het Nederlands zelf. En daarvoor heb ik van dichtbij uh, meegemaakt uh, ja, hoe goed hij is... hoe professioneel hij is en ook hoe fijn mens hij is. Ja, dus je zit hier echt met een dubbel gevoel. Wie er ook wint, jij bent tevreden vanavond. Nou ja, als het, het penalties je... wordt, hoop ik dat, uh, dat Edwin het wint. Ja, goed. Um, ja, al vroeg stroomde het Wembley-stadion vol natuurlijk... Met, uh, uh, met fans voor die Champions League finale. Barcelona is volgens de boekies, de, de Britse wetkantoren... de grote kanshebber. Maar fans van Manchester United hebben er natuurlijk ook... het volste vertrouwen in dat zij vandaag de beker gaan winnen. Fans die oude helden van United niet vergeten zijn. Zo merkte onze correspondent ter plekke Arjen van der Horst. Rude by Mr. Roy la la la la Rude by Mr. Roy Tra la la la la by Mr. Roy la la la la ja, en wat wordt het vanavond? What's it gonna be? Um, I'd say 3-1. United will definitely go up 1-0. 2-1 Manchester United en ik denk will Shacklet Messi tonight. 3-1-2-1 zeggen deze fans hier van Manchester United. We gaan dus winnen, ondanks Messi, despite Messi. Oh, despite Messi, despite oh, I? no! G-Song, G-Song, G-Song, Walkers. Are you not the underdogs? Zijn jullie niet de no, underdogs? No. We are definitely the underdogs. But that's when United play best, is when they're the underdogs. Het is juist goed dat uh, Man United de underdogs zijn. Dat ligt ze wel, geeft ze betere kansen tegen dit sterke Barcelona dat natuurlijk Lionel Messi heeft. En was het de juiste beslissing voor Edwin van der Sar om vandaag zijn laatste wedstrijd te spelen? Well, oh, ja, ja. Ik denk dat we moeten gaan. En hij is definitief 1-0. Hij gaat op een hoi. Hij gaat op het oog he van zijn power. Hij gaat op een hoi. En hij is goed voor die soorten. En hij zal forever be worden door United fans. Yeah. En ze hebben diepste respect voor Edwin van der Sar. Die vanavond zijn laatste wedstrijd speelt. Ja, geen beter moment om je afscheid te kiezen. Want hij stopt echt op het hoogtepunt van zijn carrière. Maar toch niet jammer dat hij weggaat. Hij is de man. Hij is de man. is nearly 50 Savidge and he is without a doubt one of the best keepers in the world still. And what he done for Manchester United saving the penalty that time to win us the European Cup in, in 2008. I ja, know oh, if, if it goes to penalties I'll put my money on United. Natuurlijk vind ze het ook jammer dat van der Sar weggaat, want zo'n goede keeper, ja, hij kwam voor 2,5 miljoen pond over van Fulham. En de afgelopen zes jaar voor Man United gespeeld. Topkeeper heeft ze de finale gewonnen een paar jaar geleden tegen Chelsea. Na die beroemde penaltyreeks. En nu weer staat hij weer in het doel van Man United. En als het op penalties komt, denken deze fans, dan zetten zij hun geld in op Van der Sar. Van der Sar, Van der Saar! Edwin, Edwin, Van der Saar! Van der Sar, Van der Sar, Edwin, Edwin, Van der Sar. Van der Sar, Van der Sar, Edwin, Nesel Kloeka, Porto Alcor, Blaura, Nazonas, Kloeka, voetbalkloeka, Barcelona. En uren voor de finale zijn ook al veel Barça-fans naar Wembley gekomen. Wild uitgedost in de kleuren van het blauw en rood van Barcelona. Ja, zij willen niets missen van deze finale. En zeker niet op zo'n prachtige voetbalplek als Wembley. What's it gonna be? How much tonight? 3-1. 3-1. 4. Barcelona. Barcelona. you sure? Sure, sure. Yeah. We are very hope in our team, And Messi, Iniesta, Xavi, we, we think we have a uh, historic team. En wie gaat er scoren? Who's going score? Messi Messi get, uh, hat -trick. One, uh, a hat-trick. A hat-trick? Hat hat Ook de barça fans zijn natuurlijk vol zelfvertrouwen. Messi, ja je hoort de naam al, die zal binnen enkele minuten scoren zo verwachten zij. Een tikkie, arrogant misschien, maar deze fan denkt zelfs dat Messi een hat-trick gaat scoren. Ja, en dat is al sinds de jaren 60 niet gebeurd in de finale van het grootste Europese bekertoernooi. Barcelona. <tieden> Barcelona, ja, de fans hebben zich verzameld rond Wembley. Goed, de Engelse fans en natuurlijk de Nederlandse fans... en misschien ook wel heel veel andere fans, behalve die misschien in Spanje... die zwaaien Edwin van der Sar uit. Het is een vijfde Champions League finale, een bijzondere natuurlijk. Na vanavond is zijn carrière voorbij. Hoe mooi zou het voor hem zijn om zijn loopbaan te beëindigen... met het winnen van de cup met die grote oren. Maar ja, er moet het dus wel gewonnen worden van Barcelona. En laat die ploeg... Nou Favoriet zijn? Mm, ja, ik denk het wel. Ik denk dat die uh, voornamelijk op de manier waarop ze, waarop ze spelen eigenlijk. Wat, wat iedere voetballiefhebber aanspreekt: uh, de snelheid, de, de, de pressing die ze hebben, om mensen de bal niet hebben eigenlijk. Grote spelers die, uh, die niet te beroerd zijn om, uh, om, uh, om een sprint te maken van 20 meter en, en nog een keer 30 meter en 10 meter en, en dan de bal terug hebben eigenlijk. Terwijl ja, een hoop, een hoop uh, gemiddelde voetballers zeggen van ja, ff, blijf, niet, uh, blijf niet pressen. Maar die doen dat gewoon eigenlijk. Die, uh, die spelen in, in, in, in balbezit uh, een positiespel wat ja, on, ongevenaard is. Ja, en daar zal je, daar zal je uh, ja, wat mee, mee, moeten, mee moeten dealen inderdaad. Daar zou je, je een oplossing voor moeten vinden. En wat, wat gaan stellen? jullie daar tegenover stellen? Ja, als ik dat jou nu ga vertellen, dan, uh, <laughs> dan ga je dat. Uh, Jullie uh, kunnen daar iets uh, tegenover stellen. Wij kunnen, daar, uh, wij kunnen daar iets tegenover stellen, inderdaad. Jullie ik kunnen denk, de denk de... dat we geleerd hebben van, de, van die finale in, uh, in, in Rome. Ja. Toen we verloren van hun. Maar. Jullie kunnen van ze winnen. Dat kunnen we ook zeker. Laatste wedstrijd. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Nou, het gaat, gaat, gaat nu wel komen, inderdaad. Het gaat nu, uh, zijn al drie wedstrijden, inderdaad. En... Maar eigenlijk tot, een, tot een twee, drie wedstrijden geleden had ik nog niet het, nog niet het gevoel inderdaad dat dat afgelopen zou zijn. Uh, eind mei. Dat, uh, ik denk, nee, dat, uh, dit gaat er nog door eigenlijk maar. Dus uh, helaas, uh, alle, alle leuke dingen komen een einde. Je gaat die wedstrijd natuurlijk spelen als een, als een finale van de Champions League. Zo ga je hem spelen, of niet? Ja. Dat was, dat was, dat ja. Zit er ja, dat iets extra's? Is zit er, je je... Zit er nee. iets extra's? Ik heb inderdaad, sommige mensen vragen ook, ja, ben je nou aan een afscheidsronde bezig? Zeggen. Nou, dan zeg ik, dat boeit me totaal niet of ik de laatste keer op Enfield speel, uh, de eerste keer in de, in de Schalke Arena. Uh, dat, dat, boeit je niet, maar, dat boeide me niet. Ik uh, vind het wel belangrijk om uh, je laatste wedstrijd op Old Trafford. Dat vind ik wel iets, iets speciaals, maar zeggen. en wat er gebeurt weet ik niet. Maar uh, dat, dat gevoel, dat, dat, dat wil je meemaken eigenlijk, dat heb ik bij Ajax bijvoorbeeld niet meegemaakt. Dat je dat je laatste wedstrijd... Het uh, was dan niet echt bekend bij mij dat ik, dat ik ergens uh, dat ik wegging, eigenlijk. het idee was er wel, maar het was nog geen, uh, geen def definitief iets. mijn li liep en, en Blind kregen een heel mooi afscheid uh, ja. in, in de arena. En daar voel je eigenlijk een beetje, uh, een beetje lullig achter een shock eigenlijk. Dus, uh, dat is wel een mooi moment om, om afscheid te nemen van, van de fans inderdaad, die, uh, waar je in zes jaar uh, ja, een, een goede band mee hebt gekregen. Eigenlijk. En, uh,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 Hoe of wat, hoeveel, maakt niet uit. En dan is het voltooid? Dan, is het, uh, dan zit, uh, zit het erop, inderdaad. Edwin van der Sar tegen Tom Egbers. Het is allemaal iets anders dan u van ons gewend bent. Dus ook geen uh, nieuwsbulletin om negen uur... vanwege die Champions League-finale. Radio 1, het NOS-journaal. Dat krijgt u nu van Marjel Hageman.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 In Amsterdam heeft het eerste deel van de veiling van de Hugo Claus-collectie... 150.000 euro opgeleverd. Stukken uit de collectie van verzamelaar Hemming worden in twee keer geveild. Bij de veiling van vandaag bracht een schilderij van de schrijver en schilder Claus... uit de Cobra-periode ruim 21.000 euro op. Het duurst bleek een losbladig manuscript van paal en perk uit 1951... met 14 originele tekeningen van Corneille Dat ging voor 32.000 euro de deur uit, ruim 5.000 euro meer dan verwacht.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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt en kans op regen. Morgen opnieuw veel bewolking, in het noorden mogelijk een bui. Temperatuur tussen de 16 en 21 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal. Sportradio NOS, op één. NOS Radio, langs de lijn. NOS langs de lijn, het is vier minuten, bijna vijf minuten. Over half negen nog 10 minuten voor kick-off, zoals we het zeggen. Tony bruins slot is nog steeds hier in de studio, toen je binnenkwam... ik moet het even beschrijven, toen ging je je, deed je jas uit... je ging uh, naast me zitten, uh, je was nog niet in de uitzending... vervolgens doe je een tas open, daar haal je een krant uit... je haalt er nog een krant uit, je haalt er nog een krant uit... je, haalt er, je zit in een soort cockpit van kranten. Wat heb je allemaal meegenomen, wat heb je allemaal bij je? Nou, dat zijn natuurlijk wat notities en, uh, die in de pers zijn gekomen... En uh, soms zijn dat houvast dingen die je dus eventueel uh, door kan geven aan het, ja, Maar welke krant heb je bij? Want ik zie ook Spaans. Welke heb ja, precies. Je? Je. Dat is dus uh, ja, de Marca uit Madrid. Maar vooral ook uh, El Mundo Deportivo uit Catalonia. En, de spo en Sport. Dat zijn de twee uh, grote sportbladen in Catalonia. En wat is de teneur van de kranten? Wat schrijven ze? Uh, nou ja, dat ze optimaal uh, uh, goed geprepareerd zijn. Dat uh, Guardiola voor zijn tiende titel moet gaan in zijn korte bestaan als hoofdcoach. En de mozaïek die ze zometeen zullen laten zien... het Barcelona-publiek in Wembley... dat is dus We Love Football. Ja, dus een bepaald mozaïekje wat ze in het stadion zometeen gaan laten zien? Of zo, ja, dat bedoel? verwacht ik. Oh, oké. Okay. Uh, even nu, um, want uh, je zit hier als analist... je hebt heel veel zitten analyseren. Even over Pujol. Um, waarom speelt hij niet? Ja, het is een grote verrassing. Het is de grootste verrassing die er normaal gesproken zou zijn. Eerste plaats, was dat hij linksback zou moeten gaan spelen. Wat hij ook in de halve finale tegen Real Madrid heeft gedaan. Heeft hij redelijk gefunctioneerd verdedigend. Maar opbouwend afvaland zonder linkerkant heeft hij dat weinig gedaan. Ik had verwacht dus dat hij dus opnieuw weer zou spelen. Omdat Abidal nog niet 100% fit is. Vanuit zijn zware operatie die hij achter de rug heeft gehad. Maar Pujol heeft ook maar Real Madrid meegedaan. Maar daarvoor heeft hij maar in de laatste twee maanden... twee, drie wedstrijden maar gespeeld. Mm. Dus hij blijkt toch wel echt wel een chronische blessure te hebben. En eh, Guardiola heeft hem niet fit verklaard. Terwijl dus gisteren in de pers... Eh, hij duidelijk dus op zijn stoel zat te wippen... om te zeggen van ja, ik kan wel eens gaan spelen. Of ik zal spelen, want normaal als aanvoerder zal hij eh, spelen. Ja. Ja. Je hebt dit overigens van een Spaanse collega, dus het is een betrouwbare bron... die op uh, uh, Wembley is, uh, dat hij inderdaad niet 100% is. Er is ook een verrassing, maar dan op de bank bij Manchester United is je opgevallen. Ja, dat vind ik wel. De eerste plaats is dus dat hij gekozen heeft voor Giggs in het middenveld. He, dus Kerrig met Giggs, dat betekent dat Giggs in de buurt van Xabi zou gaan spelen. Maar doordat Giggs speelt, kan hij dus niet met Nani op de flanken heeft u twee aan de zijkant uh, hardwerkende spelers neergezet. Goede voetballers, maar veel uh, loopwerk. Valencia aan de rechtse kant en uh, onze welbekende Zuid-Koreaan Park... die heel veel arbeid zal verrichten om gigs in een goede voetbalpositie te brengen. Ja. Maar de grootste verrassing, dat klinkt dan gek, mede doordat... Uh, Manchester United eigenlijk bij al twee teams heeft om opgesteld te worden, zonder dus minder te zijn. He, dat de topscorer van de Premier League, Berbertoff, nummer 9, niet op de bank zit. en in wezen vervangen wordt door 7 door Owen. Die dan weer gebeld is dat hij door Capello niet in de selectie van Engeland is opgenomen voor volgende week. En uh, wat me heel typeert is dat de tweede aanvoerder, Ocea, een allround verdediger, op alle vierde positie kunnen spelend, uh, ook niet uh, op de reservebank zit. Nee, hey, inderdaad, een opmerkelijke beslissing. Berbertoff, werd al gespeculeerd dat hij weg zou gaan. Hè? Nou, dit is de genadeklap. Ik bedoel, als je dit overkomt, je bent niet geblesseerd en je wordt bij de Champions League finale op de tribune gezet, dan mag je toch wel erop rekenen dat hij zegt, nu ben ik er klaar mee. Ja, ik, uh, ja, doordat je dan ziet met, met zijn ervaring en, en Fletcher... He, die dus, dus uh, nog niet helemaal fit is... omdat hij ook vanuit een blessure is gekomen, de Schotse International. Uh, en uh, dan heb je natuurlijk nog Paul Scholz uh, voor het middenveld. Ja, ja. Dus als Giggs een beetje moe wordt en een uur gevoetbald heeft... dan zou Scholz hem nog uh, ja, kunnen vervangen. Op hetzelfde positie of de portugees Braziliaan Andersson. Uh, maar uh, het is een hele sterke bank vergeleken bij de bank van uh, Barcelona... Jij kent Barcelona als geen ander. Uh, stel nu dat je bent adviseur van Manchester United. Wat zou je dan, uh, maak het niet te technisch, want mijn moeder moet het ook nog begrijpen... maar wat zou Manchester United dan moeten doen om Barcelona te verslaan? Nou, waar Barcelona het gevaarlijkste is, is op de rand van de 16. En, uh, en zelfspelend richting middenlijn. Dus met andere woorden, je moet ze zo ver mogelijk van je eigen goal afzien te houden. Wat Real Madrid eigenlijk in de halve finale ook deed? Een half uur heeft Real Madrid dat volgehouden. Op het moment dat je er wel eens in je eigen goal terechtkomt... moet je weer teruggaan naar je uitgangspositie... tegen de cirkel aan te voetballen zo'n 25, 30 meter van je eigen goal af. Uh, dat is één. En ten tweede is het zo dat uh, bij Barcelona... Uh, moet je heel offensief beginnen in het begin van de wedstrijd. Ook twee jaar geleden in de finale van Rome hebben we kunnen zien... dat Barcelona gelukkig door de eerste tien minuten heen kwam. Barcelona heeft gewoon tijd, ritme en gevoel nodig... Hè, om het circulatievoetbal en het gevoel van de bal te kunnen bespelen. Het tiki voetbal. En het, zolang ja. het tiki voetbal kan functioneren... die kan functioneren in een korte speelruimte. En zo gauw de ruimte nog lang en groot is en het veld lang en groot... heeft Barcelona moeite om de aansluiting als een compleet team te kunnen laten spelen. Dus Manchester United moet eigenlijk vanaf uh, kiet af aan... op het moment dat die bal begint te rollen, paf te bovenop. Als, ik, als Alex me gebeld had, had ik dat gezegd tegen hem, ja. ja, ja. Alhoewel hij mijn adviezen niet zo 1-2-3 nodig heeft, hoor. Want uh, hij is oud, wijs, slim en fantastisch genoeg om het zelf uh, te vinden. Hoe verwacht jij dat de wedstrijd zich uh, gaat ontplooien? Uh, in die zin dat dus uh, de, de, de eindkracht in de aanval uh, als Manchester dat kan brengen... dan krijgt Barcelona een moeilijke avond. Want ik vind dus de opstelling van Barcelona... de, de niet-fitheid van de verdedigers... Ja. Uh, het spelen van Mascherano in een centrale inschuivende positie van achteruit... Uh, vind ik dus dat ze vooral ook zwak zijn bij de tweede paal... bij cornerballen en vrije trappen van de rechterkant. Omdat dus zowel Mascherano als Albis. Uh, niet uh, groot genoeg zijn, niet kopsterk. Ja, ja. En beide dus aan de binnenkant uh, makkelijk te passeren zijn. Ja, dat wordt dus uh, het probleem. Goed, um, uh, we zien ze nu, uh, we kijken vanzelfsprekend, uh, kijken wij mee. We hebben ze net uh, uh, gezien hoe ze klaarstaan om het veld op te komen. Uh, jij hebt daar ook gestaan. Uh, meerdere momenten heb je daar zelfs gestaan. Hoe is dat? Zo'n minuut voordat je het veld op moet. Ben je toch bloednerveus of niet? Ja, dat het wel het komt er een eigenlijk een, uh, ja, een stilte eigenlijk, dat je in jezelf uh, ja, denkt. En dan eigenlijk de, ja, het hele gebeuren om je heen eigenlijk afsluit. Je praat niet en met En Je focus je op jezelf? Nee, nee, nee. Je kijkt een beetje om je heen... En Degene die je dus een beetje kent, uh, oké, okay, daar steun je een beetje tegenaan. Maar meer hmm. ook niet te praten, maar te kijken. Ja. En uh, ja, dan concentreer je het puur op het voetbalveld... en op de scheidsrechter als hij gaat fluiten. Ja. En niet op het uh, hele spektakel wat er omheen is. Ja, uh, ze, ze komen het veld op. Ik weet niet of we naar Wembley kunnen. Ik kijk even naar uh, onze uh, regisseur uh, Rick Hoogkamp. Kunnen wij uh, richting uh, Wembley? Ja, zo te, horen, zo te horen kunnen wij richting Wembley. Naar uh, jongens met de vervelendste baan van de wereld. Bas en Ronald van der Geer. Uh, de kranten die schreven over een mozaïek in het stadion. Is het er? Dat is er zeker. Het is een uh, fenomenaal mooi gezicht op, uh, op Wembley. Waar links van ons de fans van Barcelona gekleurde papieren omhoog houden. Uiteraard daar in de clubkleuren rood, blauw met geel. En te rechterzijde van ons, daar zitten de fans van Manchester United. Die met rood en met uh, nou ja, wit zou je zeggen. Maar het zijn... Uh, Zilverpapierachtige, glinsterende dingen. En daarmee beelden zij uh, namen en logo's van hun verenigingen uit. Het is een prachtig gezicht, de spelers staan op het veld. Ze zijn uh, na de act die hier vooraf gegaan is aan het moment dat de spelers het veld opkwamen. De overblijfselen staan nog op het veld, veel mensen met parapluutjes. Dat is vanaf onze positie niet goed te zien, maar van boven staan daar dan weer de clublogo's op. Kortom aan alles is gedacht, aan ieder detail. Uh, maar, en zo hoort dat dan ook, op het moment dat er uh, spelers op het veld staan, moeten iedereen die zich uh, bemoeid heeft met de openingsceremonie zo snel mogelijk weer het veld af. Want er staan voetballers op het veld en ik had de indruk dat het daar allemaal op begonnen is. Gedaan. In Londen, ja, dat, dat moet misschien nog wel gezegd. Manchester, Barcelona en Londen kwamen samen in die openingsceremonie. Met mannen met bolhoeden, waar uiteindelijk uh, vrouwen onder vandaan kwamen in moderne kledij. Begeleid op de muziek van uh, de rap, de muziek van uh, tegenwoordig. Maar nu staan die spelers op het veld, staan er hordes fotografen klaar om de hoofdrolspelers van vanavond op de kiek vast te leggen. Het eerste is dat gelukt bij Manchester United. Dan is speelt met Edwin van der Sar in de goal, Fabio Ferdinand, Fidic en Evra achterin, Valencia, Carrick, Giggs en Park op het middenveld en Rooney en Hernandez als spitsen van het elftal van Alex Ferguson. En Barcelona, dat, uh, nou ja, daar hadden we het eerder al over. De verrassing zat er natuurlijk in het feit dat Pujol op de bank zit. Dat heeft uh, te maken met een blessure. En dus uh, ja, de keeper is altijd eigenlijk Victor Valdes. Een achterhoede met Daniel Alves, Mascherano, Piqué en Abidal. Terug naar zijn uh, leveroperatie waar een tumor is verwijderd. Het is echt ongelooflijk dat hij hier kan staan vanavond. Dat is prachtig voor hem. Het middenveld zoals altijd met Xavi, Busquets en Iniesta... En de volgende met Fia, Messi en Pedro Rodriguez, een Hongaarse scheidsrechter vandaag, dat is Victor Kassai. De oplettende luisteraar zegt, hé, hey, ken ik die naam nog? Nou ja, dat zou best kunnen, want op het wereldkampioenschap was hij ook actief. En floot hij de andere halve finale die tussen Duitsland en Spanje. En hij mag hier vanavond deze Champions League finale in goede banen gaan leiden. De Champions League finale dus van 2011 met de ploegen van 2009... Want ook toen stonden ze tegenover elkaar. Toen was het decor Rome. Toen won Barcelona met goals van Eto'o en Messi. Maar niets is hetzelfde. Alles is vanavond anders. Wellicht dat hoopt. In ieder geval Manchester United. Terwijl we nu op de monitor een prachtig shot zien van de twee coaches. Alex Ferguson en Pep Guardiola die elkaar begroeten. Waar dus het respect is terwijl Edwin van der Saar voor de laatste keer nog even als een ploeggenoot een bemoedigende tik op de schouder dan wel op het achterwerk gaf. Vervolgens onder een ovationeel applaus de weg zocht richting zijn goal. En nu is het wachten op het zijn van de kant want dan is het kwart voor negen in Europa en kan er begonnen worden aan deze wedstrijd. Dat is nu gebeurd. De eerste diepe bal van Manchester United komt van Gix. Gaat richting Valencia aan de rechterkant. Maar gaat ook over de zijlijn. En de man die het meest besproken is de afgelopen 20 minuten, Erik Abidal, mag dan voor Barcelona gaan ingooien. Net iets bij zijn strafschopgebied aan die linkerkant dus. Hij zoekt uh, mensen voorin. Messi kopt de bal. Maar uh, kan daar een ploeggenoot bij? Nou wel degelijk. Aan de rechterkant komt zelfs nu Dani Alves meteen de helft van de tegenstander op. Maar houdt even halt. 10 minuten over die middenlijn omdat hij kijkt. Waar iemand aan speelbaar is. Dat duurt lang. Dan raakt hij zelfs de bal kwijt aan Park. En kan Manchester overnemen. En is er ruimte op het middenveld voor Carrick. Die kan lopen en kan pasen ook naar Hernandez vanaf de linkerkant van het veld. Carrick durft zelf eigenlijk niet door te lopen. Geeft de bal terug aan Park. En via Rooney heeft Manchester nog altijd de bal. Daar komt de voorzet. Die bal is te hard en te lang onderweg ook. En komt dan in de handen van Victor Valdes. Nogmaals nog maar eens in oogenschouw en nog maar eens in herinnering geroepen. Dat twee jaar geleden in Rome de eerste tien minuten zonder twijfel voor Manchester United waren. Maar het is duidelijk dat Manchester United direct op bezoek komt bij Barcelona op de helft. Dat zag je nu bij Park. Geen twijfel mogelijk. Alves wil aanvallen, maar doet dat er lang over. En dan krijg je direct zo'n uh, zo netuit te bijten als Park erbovenop. En uh, uiteindelijk dus, wat balbezit voor Manchester United. En jammer dat die voorzet dus voor hun uiteindelijk terechtkwam in de handen van Valdes. Inmiddels heeft Manchester United balbezit via de twee centrale verdedigers in die wedstrijd... door Bas inmiddels aangehaald, van twee jaar geleden veel besproken. Omdat het de twee mensen waren die centraal achterin bleven staan... Terwijl er niet echt een spits van men, Barcelona continu tegen ze aangedrukt stond... ...en ze eigenlijk niet echt het lef hadden om door te dekken... ...zoals dat zo mooi heet op het middenveld... ...en er eigenlijk geen goed plan was van Ferguson om Barcelona te bestrijden. Dat schijnt hij nu wel te hebben. Voorlopig heeft Manchester United het bezit. ...speelt Carrick de bal aan tegen Iniesta. Hij is dat denk ik, die gaat tegen de vlakte. Kassai is erbij en gaat ongetwijfeld nu even verzorging toestaan. Maar er, er ligt iemand van Barcelona op het veld. Het is aan de andere kant van het veld uh, waar dat gebeurt. Dus eens even kijken. Maar het is uh, Villa die de bal op zijn hoofd krijgt. Of is het Busquets? Busquets. Het is Busquets. Ja, ja, het is Busquets. Busquets die wordt eigenlijk gewoon ondersteboven geschoten door uh, een tegenstander. Ja, dat kan hard aankomen. En, uh, nou ja, hij staat weer, daar is het al mee gezegd. En hij loopt weer, hij beweegt en de bal rolt ook weer. Dat lijkt me nog goed nieuws. Busquets wordt er meteen weer bij betrokken. Hij krijgt de bal bij Messi. Messi droogte van de middenlijn. twee bal kwijt. Maar dan de derde is Fidic. die pikt hem dan de bal af. Want als Messi ter van de middenlijn twee maal kwijt is. Daar kunnen ze in Madrid over meepraten. Kan het maar zo gevaarlijk worden ook? Oh, nu loopt dat voor United goed af. En is Evra weg, zeg aan de linkerkant van het veld. En komt er een ferme tackle van een uitgestapte verdediger. Die goed is. Het uitverdedigen van Barcelona door het midden is levensgevaarlijk. En levert het balverlies op. En Hernandez gaat schieten. Maar dat schot wordt geblokt. Dan wil Rooney ook nog wel. Maar die geeft het balletje terug op Hernandez. In het strafgebied van Barcelona. Dat meteen in het begin van de wedstrijd toch wat in de verdrukking komt. En dan komt de bal eruit aan de linkerkant bij Gix. Gix met de bal aan de het gaat even terug richting de middenlijn. Ook met de bal nu richting Felix uh, Die dus wel op de helft van de tegenstander staat. De Servier een aanvoerder van uh, Manchester United naar Ferdinand. Ferdinand met een diepe bal achter de laatste linie, althans dat is de bedoeling. Achter Abidal, maar Abidal voorkomt dat er doorgestoken kan worden... door een speler van Manchester United. In dit geval was dat Fabio de rechtsback. En nu heeft Barcelona het balbezit. Maar is het dat alweer kwijt omdat er een overtreding gemaakt wordt op het middenveld? Nou, Kassai staat daar met zijn neus bovenop. Het is weer Fabio die... Uh, althans, het is weer Fabio die we kunnen noemen in dit geval... omdat hij dus de overtreding maakt bij het veroveren van de bal. Maar er wordt Barcelona werkelijk geen seconde rust gegund en geen meterveld... Wat dat betreft zijn de bedoelingen van Manchester United duidelijk in die beginfase van deze wedstrijd. Die logischerwijs nog altijd de 0-0 stand kent. Wel, er we zit voor Barcelona centraal achterin via Piqué en Mascherano zijn adjudant daar dus weer centraal achterin. en Dan de bal voor de voeten van Xavi. Die hem dan maar komt halen tussen zijn eigen linie in. De laatste linie dan wel te verstaan. Mascarana hebben we aangespeeld. Dat gebeurt nog allemaal op de Spaanse helft. Nu komt ook Messi de bal halen. Het van de middenlijn En kan Daniel Alves aangespeeld worden. Kort 1-2. Bal weer terug. Nog een 1-2. Nog een 1-2. Dat ziet er mooi uit. En dan gaat uiteindelijk de bal over de zijlijn. via Park. Dan mag Barcelona gaan gooien. Het gemak waarmee Barcelona voetbal is inmiddels bekend. Het gemak waarmee Nou ja, tiki taki Moet het niet de hele avond noemen. Maar dat was het wel nu. Een 3-dubbele 1-2. Dan staan er van Manchester eigenlijk twee omheen te kijken. En uiteindelijk kan Park die de bal het laatste raakt. Ingooi voor United, Alves. Zoeken naar Villa. Die loopt wel naar binnen. Maar kan die bij de bal komen? Die wordt hem ontputseld. En komt op voor de voeten te liggen van Ferdinand. Die hem breed geeft aan Vidic. Vidic staat vlak voor zijn eigen strafstroepgebied. Staat van de Sar over. Maar kiest direct voor de lange bal. Richting Rooney. Die de bal kan doorkoppen. En Hernandez komt dan achter de verdediger. Mascherano. Paast de bal naar de linkerkant. Daar is Valencia. Ter hoogte van het strafstroepgebied van de Barcelona. Het is de rechterkant, de linker van Barcelona. Bal moet even terug naar Fabio. Dan toch weer terug naar Carrick op het middenveld. En via kicks heeft Manchester United nog wel Balbezit. Er is eigenlijk de angel uit die razendsnelle aanval van Manchester United. En uh, bouwt de van Alex Ferguson even een momentje op van rust met uh, Van der Star nu. Op de rand van zijn strafstofgebied ook hij weer met een diepe bal die door Rooney kan worden doorgekopt. Alleen nu is er geen speler van Manchester United die erbij kan. Er wordt wel zodanig druk gezet dat Valdes die de bal terugkrijgt, de keeper van Barcelona, heel haastig moet uittrappen. Dat onzorgvuldig doet over Abidal heen. En dan mag Fabio namens de Engelse ploeg weer gaan ingooien. Ter hoogte van het Spaanse strafschapgebied. Barcelona zit duidelijk nog niet lekker in zijn vel. Zoals dat twee jaar geleden in Rome zo was. Onder aanvoering van Ronaldo toen Manchester United sterk en gevaarlijk. En ook nu is Manchester United de betere ploeg in de overingsfase. Nu wel een ontsnapping van Barcelona met Messi die krachtdadig van de bal wordt gezet. Daardoor Park geen overtreding gemaakt. En dan kan Manchester meteen er vooruit. Maar staat Hernandez de Mexicaan buiten spel op de lange bal die hij vanaf de middenlijn krijgt. Hij loert wel op zijn kansen. Deze Mexicaanse aanvaller die zich natuurlijk stormachtig heeft ontwikkeld na het afgelopen wereldkampioenschap. Toen die ook al goed was en ook al sterk. En Manchester United hem juist op tijd uit Mexico wegplukte. Hij dus buitenspel, maar uh, Messi weet inmiddels dat hij te maken krijgt met iedereen die maar in zijn buurt staat om een bal afhandig te maken. Nou, die actie dus van zo even van Park. En dat deed hij goed hoor, die uh, Koreaan Barcelona nu met uh, Iniesta aan de linkerkant. De combinatie zoekend met Pedro, maar weer zit Manchester United ertussen met Valencia en uh, uh, de rechtsachter Fabio. Lange bal vervolgens gespeeld richting de spits, Hernandez en Rooney onderschept door Abidal. En dan wil Barcelona er best snel uit. Maar wordt het weer op de huid gezeten. Ook nu nog altijd op eigen helft. Via de keeper Valdés. Middels bij Alves aangekomen aan de rechterkant. Halverwege de helft van Barcelona. Maar zomaar weer in de voeten gespeeld van Evra. Aan de linkerkant Park die de bal van Evra krijgt. Die loopt nu zelf door de Franse linksback, Maar de combinatie loopt door het midden. Weer gezocht, maar weer buiten spel. Ja, er wordt nog geschoten ook door Hernandez, Maar de vlag van de grensrechter is alweer omhoog aan de andere kant van het veld. Hij is dus wel telkens betrokken bij alles wat gevaarlijk lijkt. De Mexicaanse spits. Maar als de grensrechter niet meewerkt en ik denk dat hij dat terecht niet doet. Dan heeft dat niet zo ontzettend veel om het lijf. Herhaling wijst uit. Inderdaad een metertje buiten spel. Maar voor de zoveelste keer is Barcelona in de beginfase van deze wedstrijd toch gewaarschuwd. Op de vingers getikt. Geef het een naam. En is het ook tot de conclusie gekomen dat het bij wijze van spreken nog geen idee heeft welke kleur shirt van de Saar draagt. Ik zal het voorzeggen, het is geel. Maar dat hebben ze bij Barcelona nog niet van dichtbij gezien. Nee, andersom geldt dat wel. Want de man in het groen neemt nu een doeltrap. Dat is de keeper van Barcelona met een lange bal. Die terecht komt in de buurt van het strafstopgebied van Manchester United. Daar waar Pedro al wel denkt. Hé, hey, misschien kan ik profiteren van een stoordigheidje van Fidic. Maar daar is geen sprake van. Bal is terug naar Van der Star. Van der Star met een hele lange bal richting Rooney. In het strafstopgebied van Barcelona. Wordt de aanvallen van Manchester United uiteindelijk afgetroefd. Door Valdes. Collega dus van Van der Star aan de andere kant. Die eruit moet. En die bal in de lucht hangend boven het hoofd van Rooney wegtikt. Over de zijlijn. Die ingooi is inmiddels genomen. En levert weer balbezit op voor Manchester United. Omdat het de speler van Barcelona... Is. En in dit geval Pedro, die de bal als laatste raakt. Betekent dus toch dat Manchester United op de helft van Barcelona nu via Evra mag gaan ingooien. De Franse linksachter heeft dat gedaan naar uh, Ryan Giggs. Bal weer over de zijlijn en in dit geval via Mascherano. Het zal de eerste keer niet zijn dat Van Nassar en assist achter zijn naam krijgt. Het gebeurde in, uh, in ieder geval als voorbeeld op het uh, Europees kampioenschap van 96. Toen hij een assist gaf op Dennis Bergkamp. Misschien weet u het nog. Wedstrijd tegen Zwitserland. Dus uh, dat kan hij wel. Dat heeft hij in de voeten. Nu was het bijna raak. Het zou toch een aardige afsluiting van je carrière zijn. Als je op die manier nog een hele rechtstreekse bijdrage kan leveren aan een eventuele Champions League winst van jouw elftal. Maar het is hem tot dusver niet gegund. Barcelona mag gaan ingooien. Dat doet het halverwege de eigen helft. Dat doet het in alle rust. Dat doet het. Met het in acht nemen van zoveel mogelijk tijd. Zegt dat iets? Nou ja, eigenlijk wel. Want de ploeg voelt zich dus toch wat onder druk gezet door United. De ingooi is wel genomen. Nu wel snel in kleine ruimte. En goed voetballend eruit gekomen. Messi aan de bal. Messi legt de bal breed. Xavi heeft al gezien voordat de bal kwam dat hij meteen door moest naar Iniesta. 10 meter over de middenlijn. Messi kaatst terug naar Xavi. Die vanaf de rechterkant wat nu aan de linkerkant van as is uitgekomen. Dan moet de bal naar Pedro. Die wil zijn tegenstander Fabio voorbij. Via Fabio de bal buiten. En een ingooi voor Barcelona aan de linkerkant. Xavi heeft de bal ontvangen van Abidal, de aanvoerder dus van Barcelona. Abidal krijgt hem weer terug, wordt opgejaagd in dit geval door Wayne Rooney. Dan maar de centrale verdediger, Piquet en Mascherano. Achtervolgd door Hernandez. En dan uiteindelijk gevonden in de middencirkel, ja, bijna Messi. Maar die laat de bal van de voet stuiten. Overname Giggs. Giggs direct richting Hernandez. En dan bijna een misverstand. Vlak voor het strafsoepgebied van Barcelona. Tussen Piqué en Valdes. Uiteindelijk komt het goed en kan Hernandez er niet bij. En kan Barcelona nu zelfs aan een uitbraak gaan denken. Met uh, Villa. Die de bal bezorgt met Pedro. En dus Barcelona weer op de helft van de tegenstander. Korte combinatie. Iniesta-Chavi voet eerst eigenlijk nu. Dat Manchester United met alle spelers terug moet op de eigen helft. Alleen Hernandez nog houdt. Ter hoogte van de middenlijn. En de rest wacht af. Op dat wat Barcelona voorziet, dat is meestal wel iets aardigs, hebben we de afgelopen jaren gezien. Iniesta nu, diepe bal, Fijarand van het, het iets snel wegdraaien, schieten. En het schot al geblokt op de kuiten van Virits. De aanvoerder van Manchester United, die dan als hij opkijkt, ziet dat de bal weer aan de voeten kleeft van een van de tegenstanders. En de bal opnieuw komt. Korte combinatie weer. Messi, Via krijgt de bal niet terug. Ja toch, Via, daar is hij. Via. op het laatste moment de voet dwars gezet door de verdedigers van United via Ferdinand. Ten koste van een hoekschop. Daar is Ferdinand zelf niet blij mee. Maar zo blijkt maar weer dat Barcelona even het gevoel geeft. We zitten een klein beetje in de verdrukking. Maar twee, drie paasjes later is er bijna een grote kans voor Fia. Maar verdedigt Ferdinand dus goed. Xavi gaat die corner nemen die door Kassai is toegekend. Ondanks dus dat Engelse verdediger Ferdinand daar niets van wilde weten. Betekent wel dat het nu duwen en trekken is in het strafstopgebied voor Edwin van der Sar. Messi naar Xavi toekomt met het idee we nemen deze corner kort En als Messi iets wil dan gebeurt het ook. Messi heeft dus nu die bal gekregen. Komt nu vanaf links. Linker punt legt af. Het kan geschoten worden van afstand. Ja, maar door wie? Door Iniesta en die schept de bal richting Messi in het strafstopgebied. Die wordt op zijn beurt afgetroefd door Fabio. En dan wordt daar hens gemaakt door door Efra, althans dat uh, wordt geclaimd door Pedro. Pedro die nu een voorzet kan geven vanaf de linkerkant. Weggekopt door Vidic, verder weggekopt door Rooney. En dan is United heel even uit de zorgen. Ja, maar het feit dat je dat zo moet zeggen geeft ook aan dat uh, Barcelona na dat wat stroeve begin toch wel in de wedstrijd gekomen is en is gaan voetballen. En dat Manchester ook uh, weer in de gaten heeft dat als het dat eenmaal doet dat dat toch niet altijd evenveel tegen de begin is. Iniesta nu met Daniel Alves. Iniesta krijgt de bal van Daniel Alves. wil hem even terugleggen. Doet dat niet. Draait weg. Wil FIA bereiken. dan zit een been tussen van een van de Engelsen. Maar meteen weer balverlies van United. En opnieuw Iniesta. En een korte combinatie. Goed gevoetbald. Sergio Busquets, Xavi. Gebeurt nog allemaal op de Spaanse helft. Dat wel. Maar het gemak waarmee de bal weer van voet tot voet gaat. Ziet er aardig uit. Pedro kaatst. Loopt dan zelf de diepte. in. Krijgt de bal van Xavi nu terug. Die wordt nu teruggeduwd eigenlijk door de middenveld van Manchester United. En zoekt de opening aan de andere kant. En Messi heeft voor zichzelf weer wat vrijheid gecreëerd. Dat doet hij in de middencirkel. Paast in de as van het veld naar Xavi. Die halverwege de helft van Manchester United staat twee. willen ook een combinatie aangaan. Daar kan Vidić slechts tussen zitten. Maar kan niet het balbezit voor Manchester United consolideren op die manier. En dus weer inleveren bij de Spaanse opponent. Daar waar het nu ook misgaat. Als Alves vanaf de rechterkant wil passen op Messi. Daar zit Manchester United tussen. Dat op zijn beurt nu. Wordt opgejaagd door Barcelona. Bal gaat wel diep richting Hernandez. Maar die staat buitenspel voor de derde keer in deze wedstrijd. Dus deze poging van Manchester United kan de geschiedenis boeken in. Met daarachter een tekentje van mislukt. Het balbezit is weer voor Barcelona bij die 0-0 stand in Londen. In een stadion waar 90.000 mensen naar deze wedstrijd hebben uitgekeken. En zich tot nu toe niet bekocht zullen voelen. Want het is leuk, het is open, het is belevingsvol. En dat kan ik vertellen op het moment dat Valdes bijna in de problemen wordt gebracht. Door Mascherano met een terugspoelbal, Maar de bal komt wel terecht op de helft van Manchester United. Ja, het moet wel worden bij. Gezegd dat als er geen keepers in het veld zouden hebben gestaan, dat we ze ook nog niet zouden hebben gemist. Want de heren hebben nog geen redding hoeven verrichten. Het voetballen gebeurt wel zeg maar, op gepaste afstand nog van het doel. Dat is nog niet serieus onder vuur genomen als Messi de bal krijgt aan de rechterkant van het veld. En één beweging wil aannemen en langs Park. Dat lukt niet. De bal dan maar breed legt op Iniesta. En aan de linkerkant wordt nu ook Abidal in het spel betrokken, die zich nu ver op de helft van Barcelona laat zien. Pedro aanspeelt. Pedro, Iniesta weer naar Abidal. Manchester United wacht nu en kijkt. Ook Rooney probeert dan Sergio Busquets in de gaten te houden. Als zeg maar verdedigende middenvelder van Barcelona moet Rooney dat uh, doen. Want anders kom je dan natuurlijk gegarandeerd even tekort op het middenveld. Dus dat zal hij ook moeten volhouden de rest van de avond. De bal is inmiddels door Barcelona verspeeld overigens en komt voor de voeten van Edwin van der Sar. Kwartiertje gespeeld. 0-0 stand op Wembley. Het bal bezit voor Carrick. Iniesta is dan even gezien. De bal gaat naar de rechterkant waar Fabio de bal de middellijn laat passeren. En waar Valencia niet aankomt tegen Abidal. En Abidal dan ook nog eens het geluk heeft dat Valencia, de man uit uh, Venezuela, die bal als laatste heeft uh, geraakt. En dus de Fransman in Spaanse dienst nog ingooien. Dat is inmiddels gebeurd richting Messi. Met een makkelijke aanname, met Giggs in zijn rug. Balletje even terug. Hij uh, voelt wat aan het gezicht, Messi. Het lijkt alsof hij even een klein tikje kreeg van uh, Ryan Giggs. Dat kan uh, natuurlijk gebeuren in een uh, duel met Dani Alves. Nu aan de rechterkant, namens Barcelona. Opgejaagd door Park, maar Alves is sneller met bal en al. En kan hem dan ook geval bij zijn aanvoerder Xavi be bezorgen. Dan uh, Iniesta gevonden. Die drijft wat naar voren. Waar zijn de afspelmogelijkheden? Ja, Messi altijd. Mooie combinatie tussen die twee. Messi uiteindelijk in de as. Moet dan wel even terug naar Xavi. Ja, je ziet toch met Messi wel weer dat hij heel diep weg speelt van die twee verdedigers. Die dus inderdaad blijven staan. en United.